Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een 26-jarige bewoner van Curaçao is gearresteerd voor de moord op een Nederlandse marechaussee eind vorige maand. De verdachte werd vannacht opgepakt. Twee mannen van 22 en 25 jaar melden eerder zichzelf al bij de politie. De Nederlandse adjudant van 49 werd eind mei doodgeschoten bij een overval op zijn huis op Curaçao. Drie daders eisten geld en de autosleutels van de man en zijn vrouw. Tijdens het onderzoek werd ook nog een verdachte van 26 aangehouden. Die man zou een motor van de Marocci hebben gestolen een paar weken voor de moord. In Frankrijk hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de opkomst van radicaal rechts. De protesten waren georganiseerd door vakbonden, studentengroepen... en burgerrechtenactivisten. Ze vrezen dat Rassemblement National het bij de parlementsverkiezingen... even goed zal doen als bij de Europese verkiezingen. De grootste betoging was in Parijs. Volgens de politie gingen daar zo'n 75.000 mensen de straat op. Over het algemeen verliep dat protest rustig. Wel werden een paar mensen opgepakt voor vernielingen. Op het EK voetbal heeft Spanje de eerste echte kraker gewonnen. In Berlijn werd Kroatië met 3-0 verslagen. Halverwege de wedstrijd had Spanje de tegenstander al bijna op de knieën. Vanmiddag won Zwitserland van Hongarije met 3-1. En op dit moment speelt Italië tegen Albanië. En morgenmiddag neemt Nederland het op tegen Polen. Die wedstrijd begint om 3 uur. De deelnemers aan de nacht van de vluchteling hebben een recordbedrag ingezameld. Ze brachten ruim 1,5 miljoen euro bij elkaar. De opbrengst gaat naar noodhulp over de hele wereld. Ongeveer 7000 mensen zijn inmiddels begonnen aan de sponsorloop. Nooit eerder deden er zoveel mensen mee, zegt de organisatie. Het weer buien vanuit het zuidwesten met kans op onweer. De wind is vooral aan de kust krachtig. Vannacht minder regen en geregeld opklaring. Het is dan een graad of 12. Morgen zon, wolken en opnieuw regen bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In ons regio nog file op de N522 vanuit Amstelveen naar Belmen Meer bij de aansluiting met de A2, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. Met nu, de Nightwalk.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 We are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The rhythm of your night. This is the Nightwalk Mainstage with Mario Zanfort. 2100 till midnight on ZFM. FM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Zanford and DJ Malso on ZFM's Nightwalk Mainstage. aflevering van de Nightwalk, hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middag. het eerste uurtje, het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party tijd, natuurlijk de 10 boven beste plaatsen van dansvoet. Straks in het tweede uurtje, DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubsuit Italië met DJ Cavascelli. De nightwalk op CFM Zandvoort zaterdagavond. Begin van jouw stapavond. Een wandeling over het strand door de tuin in het centrum van Zandvoort. En de laatste berichten zijn dat het beter weer gaat worden, hè. Van de week was het toch regen, maar het wordt alleen maar beter en beter, zeggen ze. Dit is niet op mij vertrouwen, want uh, ik vertrouw het weer niet meer zo. CFM's voor de Nightwalkers opening, horen trouwens Milk and Sugar met Let Sunshine. Alleen dit keer in een nieuwe versie, de James Hurde Scorcio Extended Mix. Onderweg zometeen Angelo Ferrari. Maar eerst hier Disclosure, met hun laatst verschenen hit She's Gone, Dance On. Light Walker Main Stage. En daarvoor hoorde je Angelo Ferrari met In the City. Natuurlijk een oude, gouden klassieker uit de jaren 90. Zie je hem zelf, ik heb een beetje shownieuws voor. Je. Koning Willem-Alexander, ja, ken je hem nog? Ja. En uh, vrouwelijke koningin Maxima, die zijn uh, afgelopen zondagavond geland op het vliegveld van de Amerikaanse stad Atlanta. Waar ze afgelopen maandag begonnen aan hun vierdaagse werkbezoek. Zou je denken, lekker belangrijk. Nou, Willem-Alexander zat bij aankomst zelf als co-piloot in de kok, uh, cockpit van het regeringsvliegtuig. En het bezoek aan Atlanta Savannah. Albanië en New York begint officieel. Begon officieel afgelopen maandagochtend pas. Het Koningspaar be, bezoekt onder meer een gerenommeerd hip-hop studiootje. Nou ja, studiootje. De studio. Het graf van uh, Martin Luther King. Een tentoonstelling met de Nederlandse kunstenaars. De New Yorkse wijk East Flatbeat. Uh, Flatbush moet ik zeggen. En een Universiteit. Net Martin Luther King Jr. Center leggen de koning en de koningin een krans bij het graf van Dominic King. Natuurlijk een prominent lid van de Afrikaanse Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Die in 1968 werd vermoord. Dus ja, toch wel bijzonder dat ook Willem-Alexander een beetje tijd besteedt aan de hip-hop. hiphop. Dus ja, toch een beetje. Hij is toch in de studio geweest. Bekende studio. Dus ja, positief toch wel. Ook al is het niet zo positief in het nieuws. Hij is natuurlijk een goede vriend van uh, Armin van Buren, dus uh, ja, hij doet leuke dingen af en toe. En uh, Cindy Lauper, die gaat in oktober uh, op het afscheidstournee in Noord-Amerika. Een 70-jarige zangeres, is, 70 is die dame op, heeft nog niet laten weten waarom ze vaarwel zegt. Naar verwachting zal ze, uh, zal ze uh, dat uh, een deze dagen bekend maken. Ik heb er nog niks over gehoord, maar uh, misschien dat het al bekend is. Misschien dat jij het al weet, maar ik nog niet. Afscheids tournée Girls Just Wanna Have Fun. Farewell Tour begint op 18 oktober en eindigt op 5 december. Ja, een jeugdsentimentje. Jaren 80 had ze een heleboel grote hits. Dat de naam al zegt Girls Just Wanna Have Fun. Dus uh, ja. Sommige mensen van mijn leeftijd dan die denken, nou ik wil toch weer eventjes naar dat concert toe gaan. Sief hem antwoord? ik wil weer veel te veel. Muziek op zaterdagavond. Bedagje van Hatiras met uh, Mayamita. In de Low Stepper en Nollet remix. Luister maar. Main stage. Just want to live again. And I live. I just want to be me now. I just want to be me. Dance night on ZFM. Playing all the hits, all the hits on ZFM's Nightwalk. Heerlijk Boos, veel te verstaan. Samen met Mike Newman, met uh, Bambalamma. Terwijl Bama Lam, Black Betty, daar is die plaat van gecoverd hebt. En uh, daarvoor horen we Sasha Rome met Be Free. En dat is een beetje een commercieel plaatje. Nog niet zo commercieel in Nederland, maar het gaat zeker gebeuren. In het buitenland uh, wordt hij veel gedraaid op de radio. Zie we hebben ze al voor de party update. Het is vandaag uh, zaterdag, 15 juni, voor als je het nog niet wist... En natuurlijk uh, jouw stapavond. En wat voor leuke feesten er allemaal gaan er nou. Zoals al het weer met Escape in Amsterdam. Wekeles feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend natuurlijk in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is in handen voor onze eigen zandvoorts en Raymundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Mia Moore, Ramon Santos en Jeffy Parmentier. Die, uh, die komt daar op zijn trompet spelen. Dus uh, ja, zeker de moeite waard. Zaterdagavond Brainwash in Escape in Amsterdam. Tot 5 uur duurt dat... En als we doorlopen komen we bij Club Air. Daar is vanavond throwback. Dat begint ook om 11 uur. Duurt ook tot 5 uur in de ochtend Club Air. Voor meer informatie check even de website uh, r.nl of uh, afgekort thrwbck.nl en dat is natuurlijk uh, hip hop en R&B en als je een beetje gek bent van hip hop en R&B dan moet je zeker naar Ancor gaan in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond uh, de K Special begint rond de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg natuurlijk en dat is de hoop of hip hop en R&B en voor meer informatie aan elkaar geschreven ancoramsterdam.nl of check even melkweg.nl daar vind je ook een heleboel informatie. En uh, de line-up, Joe Wynn, Fallis en Lee Mills... en hoofdstad bij Nana vanavond. Dus... Uh... Encore K-Dot Special. En vandaag officieel zou vandaag plaatsvinden in Almere. Free Festival. Het zou vandaag om 12 uur beginnen. Tot uh, 11 uur uh, in de ochtend. Dat is natuurlijk hardcore, hardstyle, freestyle. Nou, de organisatie uh, heeft een berichtje uitgebracht uh, dat het niet doorgaat. Dat wist je waarschijnlijk al, want anders was je sowieso te laat. Maar uh, na 20 jaar, bijzondere jaren. Of building a hardcore dance legacy. Op onze uh, mooie, fantastische uh, uh, ja, terrein. Hè? In Almere, Almere Strand is het einde van Free Festival. Dus uh, ze bedanken iedereen voor de bijzondere uh, uh, uh, herinneringen. Maar ja, het is niet meer uh, Free Festival. Een hoop drugsgebruik. Ik weet niet of het daar aan ligt, maar het zal ook wel uh, financieel plaatje zijn. Want ja, uh, hé, alles gaat tegenwoordig failliet. Het is echt, sinds de corona is het er allemaal niet beter op geworden. Dus in ieder geval voor de fans van Free Festival, het is niet meer. Dus... Uh, het zou vandaag plaatsvinden, maar uh, ja, het is uh, na 20 jaar afgelopen. CFM's antwoord muziek, Afterman, samen met Ivan Black met Who's That Girl... in de JL en Afterman remix. Luister maar. J. Mario Zanfort. Mario Zanfort live on ZFM. ZF and okay. Met uh, Get My Love, had ah, twee plaatjes in de, in de lijst staan. Dus uh, die ene is alweer verdwenen. Die stond er van de week in, maar hij is alweer weg. Dus uh, Luc van Dijk hoorde die met Get My Love. En daarvoor hoorde Johnny Corporate met A Sunday Shouting. In de TSHA Remix. En zo werd het even tijd voor de Nike Walk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs op de radio... Op de streams en natuurlijk op de outdoor festivals. Deze week op 10, Eyeball heb je het begin van het uur gehoord met All We Need, Deep Inside. Op 9 deze week, Kasim, I Hear You. Op 8, War, in de remix van Kyle Watson met Lowrider. Op 7, klap The Combat met House Item. Op 6, David Morales, Who, Sam Francisco en Steve Martano met Needing You. Op 5 deze week, Barry Kent Swim, het Kimbara. Op 4, ook Luc van Dijk, ja, Luc van Dijk, die je zojuist gehoord hebt. Op nummer 4 deze week met Get My Love. Op 3 Sam Jacobs en Tagma met Blueberries. Dat is. Uh, ja, die stond twee weken geleden nog op 1. Vorige week niet meer. Maar 2 uh, deze week. Disclosure. Die heb je ook gehoord uh, met She's Gone. Dance On. En op 1 deze week. Net als vorige week. Parshaw met Pick Up the Phone. Dat is samen met Nate Dog. Nou, die heb je vorige week gehoord. Ik heb wel een andere plaat voor je. Wat dacht je van uh, de nummer 07 uit de lijst? Hier is Klap de Combat met House Item. I love you. Vegas hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Zaterdagavond, jouw stapavond. We horen het plaatje de soundtrack. En daarvoor horen we Sam Jacobs en bij met Jiggy Jerry. Dat is alweer een nieuwe plaat van hun. Ze staan in de Nightwalk 10. Met een andere plaat. Maar dit is hun allernieuwste plaat. Uh, uh, Jiggy Jerry. En ze staan trouwens op uh, drie met de plaat die twee weken geleden nog opeens stond. Dat was Blueberries. Hè. Je denkt van, hé, hey, kan wel bekend voor. Maar uh, ja... Op drie stazen. En dit is hun allernieuwste, Jiggy Jerry. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Als je erop zit te wachten. Misschien goed nieuws, het weer. Ja, het schijnt beter te worden. Beter, beter, beter en nog eens beter. We gaan echt die zomer in. Want we hebben natuurlijk wel een paar mooie dagen gehad tussen de regen door. Maar eh, s'nachts is het echt eh, een winterjastijd. Jij ja, komt eh, vaak s'nachts buiten, dus tegenwoordig, het, of ik word gewoon oud of, uh, hè, het is gewoon echt koud. Zie je, we hebben het antwoord, zometeen DJ Mauso, naar de break. Het is een Global House 5, straks in het derde uur vliegen we hem naar Italië met de test van de clubs uit Italië met DJ Kamaskeli. Ik zeg tot zometeen naar de break, ik laat je achter met uh, Fisher Jello met Waiting for Tonight.